12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bert van Sloten en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zo meteen het laatste autonieuws dus met Carlo Bransen. En vandaag is het precies 200 jaar geleden... dat Napoleon begon aan zijn veldtocht tegen Rusland. Met noodlottige gevolgen. Dat is, is oud nieuws. Ja, en nu het NOS nieuws met het laatste nieuws dus met Juris Stubernitski. Het Turkse gevechtsvliegtuig dat werd neergeschoten door Syrië... bevond zich in, in het internationale luchtruim. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Het was per ongeluk het luchtruim van Syrië binnengevlogen... maar het was er alweer uit toen het werd neergeschoten. Dat gebeurde volgens de minister van Buitenlandse Zaken zonder waarschuwing. Hij stelde verder dat het vliegtuig ongewapend was... alleen vloog en geen spionagevlucht uitvoerde... Ondertussen is Turkije druk bezig om ervoor te zorgen dat het conflict niet overslaat naar de regio, zegt correspondent Bram Vermeulen. Intussen gaat Turkije met al zijn NAVO-partners bellen. Er is afgelopen weekend al druk overleg met alle landen die ertoe doen. En die roepen allemaal op tot terughoudendheid. Want iedereen is natuurlijk bang dat het conflict in Syrië nu gaat overslaan naar buurlanden. En Turkije is daar even bevreesd voor als ieder ander. Salademaker Joma gaat vrije uitloop-eieren in zijn producten gebruiken. Ook stopt het bedrijf met het verwerken van plofkippen in salades en andere producten. Joma belooft dat het volgend jaar volledig plofkipvrij is. Actiegroep Wakker Dier is blij met het besluit van Joma. De groep noemt het een belangrijk voorbeeld voor andere aanmerken. Eerder werden onder meer Unilever en soepen- en sausenfabrikant Struik door Wakker Dier overgehaald om diervriendelijk gefokte kippen te gebruiken. Er zijn bewijzen dat China zijn economische cijfers vervalst om te verhullen dat de economie afzwakt. Dat schrijft de New York Times op basis van westerse economen en Chinese bedrijven. Die schatten dat de economie van China zo'n 1 tot 2 procentpunt te hoog wordt opgegeven. Het vervalsen van cijfers heeft waarschijnlijk te maken met veranderingen in de politieke top van China, zegt correspondent Wouter Zwart. De hele top van de regering en eigenlijk de hele communistische partij... die gaat van positie veranderen. Iedereen die nu een kans wil maken om te promoveren... die kan het zich niet veroorloven om nu met slechte uh, cijfers te komen. Het Chinese bureau voor de statistiek... weerspreekt het bericht van de New York Times. Atleet Ashton Eaton heeft bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden... voor de Olympische Spelen het wereldrecord op de 10-kamp verbeterd. Dat record was 11 jaar lang in handen van de Tsjech Roman Seberle... Eton verbeterde het record met 13 punten en kwam tot 9309 punten. Hij plaatste zich met deze prestatie ook voor de Olympische Spelen. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een matige en aan de kust krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Vanavond opklaringen, morgen wisselend bewolkt en enkele buien. Het wordt dan een graad of 17. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Straks is Carlo Bransen weer hier met het laatste autonieuws. En vandaag precies 200 jaar geleden begon Napoleon aan zijn rampzalige veldtocht tegen Rusland. Een van de Nederlanders die met Napoleon meetrok was Willem Funnekotter. Een voorouder van Bart Funnekotter en die is zometeen hier. Maar nu eerst reacties uit Frankrijk op de kansloze nederlaag gisteren op het Europees kampioenschap voetbal. Hier zijn Bert van Sloten en Jurgen van den Berg. Voor Frankrijk zit het EK erop. De ploeg verloor gisteravond kansloos dus... in de kwartfinale van regerend Europees en wereldkampioen Spanje. Daarmee komt er een eind aan het toernooi... dat voor de Fransen opnieuw gekenmerkt werd... door ruzies binnen de ploeg. Waar niet, zou je bijna zeggen. Frank Renaud is onze correspondent in Parijs. Frank, en wat vinden de Franse media daarvan? Smullen ze? Nou ja, er zijn verschillende meningen over de details, maar als je het over de grote lijn hebt van de reacties in de media, dan is er eigenlijk wel eensgezindheid. Pak bijvoorbeeld L'Equipe erbij, hè, de grootste sportkrant van het land eigenlijk. Die schrijft: dit is het logische einde van Le Bleus. Want de Spanjaarden waren sterker, dat wist iedereen vooraf natuurlijk al. Dat waar, was iedereen het over eens. Maar waar L'Equipe nog met de nuance komt: dat het bereiken van de kwartfinale al heel wat is voor dit team, is de serieuze krant Le Monde bijvoorbeeld, die is kritischer. Die schrijft. Dit Frans elftal was bang op het veld. Verwijzend naar de passiviteit en de nadruk op het verdedigen. Dus de bekende sportsite Sports.fr nog die concludeert: Les Bleus waren toeschouwers in hun eigen wedstrijd. De, Franja de Spanjaarden hebben de hele tijd gedomineerd. Uh, hebben ze het dan niet over het gerommel in die uh, Franse ploeg? Absoluut hoor, dat is een, een heel belangrijk onderwerp. Vooral nu natuurlijk na gisteravond het laatste incident. Hè? Dat was met enfant terrible Samir Nasri... die al een paar keer de ruzie kreeg met de Franse pers tijdens dit toernooi. Hem werd gisteravond na afloop van de wedstrijd gevraagd... naar zijn reactie op de uitschakeling. Nou, die wilde hij niet geven. Jullie schrijven toch alleen maar merde, zei hij tegen de journalist die dat vroeg. Die journalist zei toen, rot dan toch op. En toen zei Nasri, "Nou ja, ik weet niet wat hij zei, maar hij kwam, ik weet wat hij zei, hij kwam met hele zware beledigingen... Die ik niet eens in het Nederlands durf te vertalen, maar die er onder andere op neerkwamen dat de journalist een hoerenzoon was. Nou ja, dat incident staat niet op zichzelf, zegt de bekende sportcommentator Philippe Sansfourche. Il existe un, un climat au sein de cette équipe de France, entretenu par quatre, cinq joueurs, qui semble annihiler à lui seul le travail de réhabilitation de l'image de cette équipe de France depuis maintenant 2 ans. En on a peine à croire qu'il soit vraiment euh, triste ce matin bah de partir prématurément en vacances. Nou, vroeg zegt, er zijn zo'n vier à vijf spelers in dit Franse elftal... die echt de sfeer verzieken, die er alles aan doen... om dat slechte imago van een Bleu in stand te houden. En die spelers wekken zelfs nu de indruk dat ze blij zijn... dat ze voortijdig het EK kunnen verlaten en aan hun vakantie kunnen beginnen. En daarmee, hij refereert er niet aan, maar veel Fransen denken daar wel... aan. dat gaat natuurlijk om die premie van 100.000 euro... die alle spelers meekrijgen. Maar nou hebben de Fransen, tenminste, dat was de indruk... schoonschip gemaakt, na twee jaar geleden. Toen ging het ook echt in het uh, openbaar uh, helemaal mis. Laurent Blanc werd... Uh, Bondscoach. Hebben ze nou een beetje het gevoel dat ze wat zijn opgeschoten? Of is die Blanc ook eigenlijk onmachtig om de grote verdetters aan te pakken? Nou ja, Als we die sportcommentator voor net mogen geloven... Sam Vroegs van RTL Radio hier, staat goed bekend... is er dus weinig verbeterd. Er is een ploegje spelers dat hier rondloopt... dat nog steeds de boel verziekt. Maar het is niet zo als tijdens dat WK twee jaar geleden... inderdaad dat spelers echt in opstand kwamen... Hè, de training verlaten, met z'n allen in een bus gingen zitten. We kennen de beelden natuurlijk nog hè, met Dominic destijds... die er een beetje verloren buiten stond. Maar er zijn natuurlijk wel woordenwisselingen gehad. Inderdaad. Harde woordenwisselingen zijn er geweest in de kleedkamer ook. Ja, het beeld bestaat hier een beetje dat je een jong team hebt, wat Laurent Blanc heeft samengesteld... met heel veel geldverdienende spelers, grote ego's. En daar is het heel moeilijk om een echt team mee te bouwen, Team Spirit te krijgen. Aan de andere kant, Laurent Blanc is nog niet zo heel lang bezig. Hè. Die is aangesteld na dat uh, desastreus verlopen WK, twee jaar geleden. Hij probeert echt iets nieuws op te bouwen en dat kost tijd. Ja, en dan is de grote vraag, krijgt hij die tijd? Nou ja, dat is de grote vraag. Inderdaad. Zijn, discussie, zijn, zijn positie staat nog niet echt de discussie hoor. Ik bedoel, er wordt wel over gedebatteerd nu. Maar ja, er wordt veel gezegd, hij is nog niet lang bezig. We moeten hem de tijd geven. Er is veel wat hij moet herstellen. Schade die is aangericht binnen dat team. Nieuwe spelers, dat kost allemaal tijd. Aan de andere kant, de verwachtingen zijn natuurlijk hooggespannen. Hè? De, het is wel de bedoeling dat hij met successen komt natuurlijk. Maar dit EK wordt dan toch een beetje als een soort eerste proef gezien. En dan wordt er gezegd. Nou ja, goed, we hebben de kwartfinales gehad. Ala, dat moet dan maar. Blanc zelf wilde er zelf gisteravond nog niet zo heel veel over zeggen. Hij zei, we moeten eerst maar eens de balans van dit EK gaan opmaken. Maar ja, zijn contract loopt eind deze maand af. Dus er moet wel snel duidelijkheid komen. Goed, horen we je vast en zeker tegen die tijd weer. Dankjewel. Frank Renaud. Dat klinkt heel erg uh, bekend, hè, dit allemaal. Waar is... je bleu zegt, kan je oranje zeggen. Oranje vullen, je ook zeggen, het, ja. Iedereen verhaal. is en <laughs> Ja. Uh, dan het NK wielrennen in Kerkrade. Gio, intussen wat... Uh, een paar keer zijn ze bij jou langsgekomen daar. Uh, heb je alle kom geteld? Zitten de favorieten nog in de race? Ja, niet allemaal meer, uh, Jurgen, want uh, Karsten Kroon hadden we al gemeld Koersen Na die valpartij, hij stond wel gewoon op zijn benen. Maar ik kan me voorstellen dat hij dacht, de Tour komt eraan. Ik ben geselecteerd voor Saxo Bank. En ik wil uh, de zaak in ieder geval verder nog heel proberen te houden. Nou, Raymond Kreden, Joost van Leijen, Wilkom Kelderman... die weer in, de, in het peloton is opgenomen. En we krijgen zojuist de melding dat ook Lieve Westra is afgestapt. Dat de kerstverste Nederlandse kampioen tijdrijden het voor gezien houdt. Uh, er was geen melding van een valpartij, maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat ook hij denkt uh, vlak voor die Tour. Van, ik ga het uh, niet uh, op scherp stellen hier. Ik uh, wil uh, zonder risico in de richting van de Tour. Want daar wordt veel van mij verwacht. En dit NK, laat het maar even voorbij gaan. Want het regent nog steeds. We hebben zojuist de buienradar bekeken. Dan zou het zo'n beetje tegen deze tijd droog moeten gaan worden... in het zuidelijkste puntje van Limburg. Want daar zitten we in kerkraden. Maar uh, voorlopig uh, zie je nog de mensen met de paraplu's op aan de kant staan. En is de kopgroep zojuist weer gepasseerd. De kopgroep met Stef Clement, Albert Timmer, Johnny Hogeland en Sven van... Van en is de teller inmiddels alweer 30 seconden onderweg? En wachten wij op het peloton dat eraan gaat komen? Zojuist kregen we de melding dat het verschil tussen de kopgroep en het peloton 1 minuut en 20 seconden was. Zij houden dus alles nog onder controle. Voor zover dat te doen is op dit gevaarlijke parcours in Kerkraden. Radio 1: Sportzomer tweet. Elke dag praten we hierbij over wat zich zo wel afspeelt op Twitter. Ron van Gaouwen is vandaag uw master. Ja, nou eerst even terugblikken op de wedstrijd van gisteren op Twitter. Was eigenlijk gisteren iedereen erover eens. Hashtag Spavra. Spanje tegen Frankrijk veranderde van hashtag topper naar hashtag gaap. Presentator Ed Teelbekkant, die twitterde Spavra voor al uw slaapproblemen. Mustafa Fargari van het NOS Journaal op 3, die zegt... Frankrijk is de meest saaie, fantastische ploeg ooit. Ook een prestatie. En opzij hoofdredactrice Ed Margriet van der Linden, die meldt... Ach, wat leuk. Nederland is terug en probeert het nu in Franse shirtjes. Na de wedstrijd zijn de meeste Twitteraars wel weer wakker geworden... voor de dagelijkse voetbaltalkshows. Vooral bij V.I. Oranje hebben een hoop mensen zich ofwel geërgerd aan... Ofwel geamuseerd met Bart Chabot. Die, want die was, die was daar te gast. Zo zegt uh, Ed Rick Poelhuis. Waar kan ik die pilletjes krijgen die de heer Chabot altijd zo hyper maken? Dan blijf ik de volgende saaie wedstrijd misschien wel wakker. Nou, gisteren was de naam Peter Pan ook lange tijd trending topic. Dat kwam omdat de Italiaanse speler Mario Balotelli zich in een interview had vergeleken met die vrolijk vliegende Peter Pan. Want hij vindt zich ook een jongen die doet wat hij wil. Of vindt hij zichzelf dan weer niet. Uh, uh, uh, niet zo, uh, of vindt hij zichzelf wel weer mannelijker dan Peter Pan? Op Twitter uh, nam men de proef op de som. Even luisteren, dit is dus Peter Pan. Kijk naar mij, daar gaat hij. Er is echt niks aan. Hij kan vliegen, hij kan vliegen. Hij vliegt! Ja, kusje, kusje. En dit is dus Mario Balotelli. Wat is deze like season voor jou persoonlijk Persoonlijk? Ik veel mensen Toen veel mensen over me, man. En nu ze up. Dat is oh, Nou, als hij zegt: shut up, wie ben ik dan om zo'n enorme kegel tegen te spreken? Ook de Twitter-fans van Jan Vertongen zijn vannacht all the way gegaan. De voetballer gaat voor 12 miljoen euro Ajax verlaten. En werd als dank voor zijn diensten uh, door de Ajax fanbase uh, vannacht Worldwide Trending Topic gemaakt. Onder de naam hashtag Jantje. Bedankt. Of gewoon Jantje bedankt natuurlijk. Na een paar dagen Twitter Twitterstilte begonnen... Uh, ook de spelers van Oranje weer langzaam wakker te worden op uh, de sociale media. Zo zegt Ed Khalid Bouleroes uh, vandaag gefeliciteerd tegen uh, Zinedine Zidane... voor zijn verjaardag, wordt vandaag 40. En Romy van Persie die gaf ook weer een teken van leven. Hij vermaakt zich nu kostelijk op het eiland Aruba. Daar kwam hij gisteren cabaretier Jurgen Rijman tegen. Van Persie twittert... Topavond gehad met Tante Co. Vanavond wordt het uiteraard weer laat, want Raarman is altijd laat. Hashtag lol. Met een fotootje van beide heren erbij. En op dit moment is uh, uh, hashtag NK Kerkraad natuurlijk ook weer trending. Uh, een aantal renners hebben vanochtend voor de start zelf ook even getweet. Het ging natuurlijk over die regen, die gladheid. We hoorden het net al, een aantal renners zijn gevallen. Renner Ed uh, Liewe-Westra. Die is dus ook gevallen. Die zijn nog voor de wedstrijd. hoop echt dat het wegdruk droog blijft. Anders wordt het wel erg gevaarlijk. Maar zijn collega Ed Koen de Kort. die maakt het allemaal niet uit. Die zegt: Het kan me niet schelen of het regent. Bikkel. We're going to Ibiza. Ja, en tot slot nog heel even naar Ibiza. Want daar zitten nog steeds een paar Oranje spelers vakantie te vieren. Gisteren vertelde ik dat Winona de Jong, de vrouw van Nigel de Jong. op Twitter kledingadvies vroeg. Ze zei, what to wear this sunny beach day on Ibiza? Ze postte daarbij een foto van een bikini en een avondjurkje. Die hebben we gisteren in deze rubriek samen met Tom van Hek en Tim Overdiek nog unaniem goedgekeurd. Nou, ze postte op Twitter een fotootje hoe dat er uiteindelijk uitzag. Nou, dat is nu ook te zien op de webcam. Kan het ermee door? Hmm... Hmm. Ik denk dat die Nederlandse elftalspelers gewoon allemaal single moeten worden. Daar worden we een <laughs> stuk vrolijker van. Nou, vannacht om drie uur uh, twitteren ze in elk, geval, in elk geval. A fab night heeft ze gehad. Thanks everyone for helping choosing my outfit. Nou, Winona, graag gedaan. We zien je nieuwe outfit-suggesties vandaag wel weer verschijnen. En misschien horen jullie dat dan rond half vijf. Want dan is er weer een nieuwe Twitter-update. Dankjewel, Ron. Ron van Gouwen was dat. I'm yeah. Ming de was dat een demasiado corazon. Vandaag is het precies 200 jaar geleden. dat Napoleon zijn rampzalige veldtocht tegen Rusland begon. In de familie van historicus en NRC-journalist Bart Vunnekotten. waarde al jaren het verhaal rond over een familielid. dat meegevochten tijdens deze veldtocht. Maar hoe het nou precies zat, dat was onduidelijk. Tot nu. Want Bart dook in de archieven. en achterhaalde het verhaal van de verre voorouder. Welkom hier. Dank je wel. Wat was dat verhaal? Het verhaal, zoals het mij uh, verteld werd bij mijn uh, oom in de boekenkast... staat onder zo'n glazen stolp ja. uh, een oud zilver horloge. En het, uh, het, uh, inderdaad dat uh, dat oude we, zilver we, we, we horloge. We hebben er een foto van. We houden hem voor de webcam voor de meekijkers. Ja. En uh, uh, het verhaal was dat um, dat ding de veldtocht naar Rusland had overleefd... en um, verstopt in de schacht van een laars... Uh, ook krijgsvervangenschap um, heeft uh, doorgebracht. En uh, al dus niet gestolen werd door de Kozakken of andere Russische uh, soldaten. En zo weer mee terug naar, uh, naar Nederland is genomen door die, uh, die verre voorouder van mij. Ja, maar dat, dat is het verhaal. Ja. Dan wil je daar natuurlijk meer over weten. Ja, dat wilde ik eigenlijk al heel lang en uh, dat kwam er gewoon niet van. Ik ben histori historicus, dus ik weet op zich wel waar het Nationaal Archief uh, te vinden is en hoe je daar binnenkomt. Maar dat kwam er niet van. En toen dacht ik een maandje of wat geleden van... Wacht eens even, het is straks 200 jaar geleden dat Napoleon Rusland binnenviel. Dit is een mooi moment om eindelijk is dat, dat verhaal te gaan uit hoe het nou precies zat, wat die voorouder nou precies heeft meegemaakt. Maar waar begin je, dan? Dat, wat begin je dan? Dan begin je bij het Nationaal Archief in, in Den Haag. Daar heb je hele vriendelijke, behulpzame mensen. En die vertellen je dan dat je dat van uh, bijna alle soldaten die het Nederlands leger hebben gediend... Uh, administratie bewaard is gebleven. Dat zijn de, zogenaamde, de zogenoemde stamboeken... En daar staat in de naam van de, van de soldaat. Wie zijn ouders zijn, wanneer die geboren was. Hoe lang die was. Kleur haar. Uh, waar die gevochten heeft en dergelijke. Dus dat is je, dat is je eerste ingang. Want uh, je wist de naam van de voorouder? Dat wist ik. Uh, dat was een, uh, een Willem. Uh, tenminste, ik wist hij, hij heet heette Dat wist ik. En uh, met die achternaam kom je al een heel eind. Uh, ik wil zeggen, maar die komt niet heel vaak voor. Denk. Nee, dat er is maar één familie in de hele wereld die zo heet. En dat is, uh, dat is de mijne. Uh, en nou goed, dus ik had Vunnekotter. En dan kwam je bij Willem Vunnekotter uit. En dan, uh, dan, uh, dan opent zich uh, het stamboek. En dan. Uh, dan kan je verder gaan zoeken. Ja, wat, wat, wat haal je daar dan uit? Uh, wat haal je eruit? Um, datum bijvoorbeeld die in dienst uh, is getreden. Dat was toen hij 16 jaar oud was. Dus dat was vrij jong. Uh, niet ongewoon voor die tijd, maar uh, wel vrij jong. Dan uh, haal je eruit bij welke eenheden die allemaal gediend heeft. En als je weet bij welke eenheden die gediend heeft en wanneer kan je uitvogelen... Uh, waar en wanneer hij ook uh, gevochten heeft. Het, het, het spoor terug, want dan kan je van die eenheden... kan je ook weer een soort geschiedenis uh, van die eenheden, opzoeken. Van sommige van die eenheden zijn uh, regimentsgeschiedenissen geschreven. Um, en uh, van al die, al die eenheden hadden natuurlijk ook hun eigen, hun eigen boekhouding. Dus uh, die, dat, die kan je er dan ook weer op naslaan. En uh, zo kan je dat, het beeld steeds verder inkleuren. Ook bijvoorbeeld stel je hebt een, een voorouder die een heel gewone soldaat was... En, uh, waarvan je niet meer weet dan enkel het regiment waar, waarin hij zat, zonder dat er bijvoorbeeld brieven zijn overgeleverd of zoiets dergelijks van mensen die hem gekend hebben, dan nog kan je redelijk goed inkleuren wat zo iemand meegemaakt moet hebben. Ongeveer. Maar dat, dat zijn over het algemeen nogal kille feiten, zeg maar. Gewoon ja. feitjes die handig zijn natuurlijk om, om mee te beginnen, maar je wil ook graag weten hoe hij daar in dat leger verzeild is geraakt en zo. Ja, uh, hij, hij heeft uh, dienst genomen vlak nadat uh, uh, Fransen Nederland binnenvielen, dus ik houd maar op uh, patriotisme, dat hij zijn, uh, zijn vaderland uh, wilde verdedigen, hoewel nadat uh, Frankrijk Nederland verslagen had en wel eerst onder koning Lodewijk Napoleon kwamen en later onderdeel werden van Frankrijk, is hij in het leger gebleven. Dus kennelijk had hij toen de smaak van het soldaat zijn te pakken. Maar dat is een aanname. Daar kan je geen materiaal over Daar Dat is heel moeilijk. Daar heb ik niets over gevonden. En van sommige mensen zit bij hun dossiers. en bijvoorbeeld ook brieven van officieren overgeleverd waar iets staat over hun gedrag. Dat was in dit en hier was dat niet het geval. Dus ik moest het puur doen met opmerkingen in zijn dossier dat hij altijd ijverig was geweest dat hij zich in het zicht van de vijand altijd uh, dapper had gedragen... En, aan de, en als je dan bijvoorbeeld kijkt waar, met welke veldslagen die deel heeft genomen... en welke belegeringen die heeft deelgenomen... dan heb je wel een goed idee van wat hij heeft, uh, heeft meegemaakt. Want hij heeft meegedaan aan die veldtocht. Ja. Waar is hij allemaal geweest? Uh, in 1810 werd het Nederlandse leger opgeheven... en werden alle Nederlanders in Franse regimenten uh, gestopt. Hij zat in het 125e regiment. Die vertrokken pas uit Nederland toen Napoleon de grens met uh, Rusland al over was gestoken. Dus ze liepen erachteraan. Hij zat in de achterhoede. Hij zat in uh, de, de, de, het reserveleger. Uh, en, um, na drie maanden lopen waren ze in Smolensk. Dat was 1800 kilometer, dus dat was toch flink, flink de pas erin gezet. En in Smolensk was het de bedoeling dat zij een beetje de aanvoerlijnen zouden vrijhouden. Een maand later werd duidelijk dat Napoleon had Moskou veroverd... maar dat, dat leidde tot niets, want de Russen gaven zich niet over... en hij had geen winterspullen bij zich, dus hij moest terug naar huis. En toen werd het, was het, het korps waarbij dat ne Nederlandse 125e regiment was ingediend... Um, dat was nog vrij fris, dat had nog niet gevocht. En dat werd ingezet om uh, de aftocht van uh, de rest van het uh, leger van Napoleon te dekken. En toen moesten ze binnen een maand heel veel en, en heel, hard, uh, heel hard vechten. En de aftocht dekken, betekent gewoon dat de andere soldaten, de frontsoldaten, konden vluchten. Ja. En zij moesten de vijand tegenhouden. Ja, zij waren in de, het scherm uh, waarachter de rest uh, langzaam terugtrok naar het westen. En zij moesten proberen de Russische troepen op afstand te houden. zodat hun kameraden uh, het westen konden bereiken. En was dat in die hele koude winter? Dat was die hele koude winter uh, die begon uh, vrij, vrij vroeg uh, en uh, het werd eigenlijk heel snel veel kouder. Uh, begin november was het uh, maar min 10 graden en eind november, toen ze de berezina over moesten trekken, die beruchte overtocht over de die bevroren rivier, was het min 25, min 30. Sneelde het constant. Ja, als je dan bedenkt dat uh, winteruniformen die hadden ze niet, dus ze moesten doen met wat ze van uh, de jassen die ze van een dode kameraden hadden afgenomen. en extra om zich heen geslagen. wat ze van Russen aan bontmutsen konden krijgen. Maar echt goed voorbereid op het koude weer uh, waren, ze, waren ze niet. Want voor de goede orde, hij heeft het overleefd. Hè? Hij, hij heeft is het overleefd, gewoon teruggekomen. Ja. Het, als, je, als je dit allemaal hoort, is dat best bijzonder. Dus. Ja, het is best bijzonder ook, omdat uh, de eenheid waarin hij zat. is uiteindelijk in zich heel opgeofferd om te zorgen dat die mannen uh, de rivier uh, de, de rest van het leger de rivier over kon trekken. Zij moesten in een dorp gewoon de Russen tegenhouden en uh, daarmee waren ze op een gegeven moment de facto afgesneden van de rest uh, van de hoofdmacht. Ze zijn wel, hebben het nog wel geprobeerd om door het Russische leger heen toch die uh, bruggen te bereiken, maar dat mislukte en op een gegeven moment waren ze aan drie kanten omsingeld en met in hun rug de rivier. Dus ja, dan uh, zit je klem. En ja. ze zijn toen een, uh, gedurende een half etmaal... Uh, uh, constant beschoten met artillerie, met schroot erin. Uh, dus dat zijn niet van die grote ronde kogels... maar dat is een bus met allemaal kleine kogeltjes... die natuurlijk een spoor van vernieling trekt... door zo'n eenheid. Die stond ook nog in een vierkant opgesteld... omdat dat de veiligste opstelling is als je ervoor wil zorgen... dat je niet door de ruiterij overhoop gereden uh, wil worden. Maar het nadeel is, als je in een vierkant staat... dat zo'n schot schroot heel erg veel mensen raakt... Nou, om een lang verhaal kort te maken. Toen aan het einde van die dag waren er van de oorspronkelijke 1600 mannen... waaruit dat regiment bestond nog 120 over. De rest was dood. Maar hij er dus één voor was. En hij was dus een van die 120. Ja, je kunt je afvragen ja. hoe hij dat al geflikt heeft. Uh, heel veel geluk gehad. Want oh. uh, een schot kan je niet ontwijken. Nee. Dus uh, je stond daar open en bloot. En uh, ja, bukken heeft geen zin. Ja. Hij, heeft gewoon, hij heeft gewoon geluk gehad. En, en intussen had hij dat horloge ook nog altijd bij dat zich. Dat horloge had hij bij zich. Dat <laughs> heeft hij toen inderdaad toen uiteindelijk zijn commandant uh, besloot. Dit heeft geen zin meer. We leggen de wapens neer. <coughs> heeft hij uh, het horloge dus verstopt in de schacht van zijn laars. Toen kwamen de kozakken, die stonden berucht inderdaad... om uh, het feit dat ze graag plunderden en heel erg veel van horloges hielden. Er zijn, uit de overlevering is bekend... dat sommige kozakken wel twintig van dat soort horloges om, uh, om hun nek hadden, hadden hangen. En uh, zijn horloge heeft hij dus... Uh, uh, dat heeft hij weten te bewaren terwijl als een kamerade. Er, zijn, er is wel een ooggetuigenverslag van iemand uit zijn bataljon... dus die er echt heel dichtbij uh, bij moet hebben gestaan, letterlijk... Uh, dat hij ook zijn horloge kwijtraakt. En iemand die zich daar tegen verdedigde, die werd, uh, die werd neergestoken... Uh, omdat hij zijn horloge niet kwijt wilde. Dus toen heeft hij zijn horloge verstopt in zijn laars en meegenomen richting de Oeral... waar hij uh, krijgsvervangen was gedurende... En, en, ruim... en die... want, ja. want ze werden krijgsvervangen gemaakt. Ja. En daar heeft hij gewoon een, een tijd nog gezeten... voordat hij terug kon naar Nederland? Ja, hij heeft uh, van, uh, dus van november 1812 tot begin 1814... dus ruim een jaar heeft hij daar in de Oeral gezeten... onder vrije gunstige omstandigheden bleek achteraf... omdat de gouverneur van de stad waarin hij zat, Perm... Uh, zelf in 1799 als krijgsevanger in Nederland was geweest. En daar uh, tot een soort van celebrity was uitgegroeid. Iedereen kwam de Russische uh, generaal bekijken... die in Amsterdam <lacht> krijgsevanger zat. Dus die man die was gefeteerd. En hij uh, dus had daar zo naar zijn zien gehad... dat, dus, dat hij uh, de Nederlanders net zo goed behandelde Dus die, die Nederlandse officieren die mochten gaan jagen. Die konden wandelen in het bos. die mochten Bij de gouverneur uh, uh, zaten ze aan de dis, uh, konden ze diner mee eten. Dus die hebben niet een heel zware tijd gehad daar. Wat er met de gewone mannen is gebeurd, dat weet ik niet. Maar de Nederlandse officieren in Perm... hebben een ja. relatief makkelijke krijgsafoonschap gehad. Dus dat, dat is nog wel een gelukje geweest. Dan ja, dat was, het, ja. Dat was ja. zeker een geluk. Ja. Het, het klinkt een beetje, een beetje als Wim van Est. Hè. We hebben de slag ja. weliswaar verloren... maar het Loosje doet het nog steeds. Ja, zoiets dat klopt. Dat uh, klopt inderdaad. Het, het, is, het was een loosje uit 1770, dus het was al niet nieuw meer toen het meeging. En het, het, het tikt nog. Ja. ja. En, het doet het nog steeds. Ja, hij is uh, onderhouden. Hij doet het Fantastisch. nog. Ja. mooi verhaal. Blijf nog even zitten. Bart Kotter is dat.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 Ik hoor wel eens dat collega's van kantoor dit liedje afkondigen als... dat waren de babysitters. Maar dat klopt dus niet, het is babysitter circus. Voor alle goede orde. Nee, dan weten we dat ja. ook weer. <laughs> Dankjewel voor deze informatie. Maar het vind ik wel, er is hier nog steeds... Uh, um, ja, we hebben het net gehad over jouw uh, familie. Uh, over de tocht uh, met uh, Napoleon mee naar dat Russische front. Ja. Uh, ga je nog meer van dit soort uh, spannende verhalen uitzoeken en uh, beschrijven? Nou, uh, naar aanleiding van het verhaal in de krant meldde zich een uitgever... die dit op zich wel, dit wel een heel interessant uh, onderwerp vond. Dus ik denk er nu over om het lot van uh, uh, wat meer Nederlanders in 1812... Uh, te gaan onderzoeken en uh, wellicht in een boek uh, neer te pennen. Dus er komt een boek... Uh, het, het zou zomaar kunnen, ja. Ik moet hier nog even tijdens de zomervakantie over nadenken... waar ik de tijd vandaan ga halen. Maar uh, het onderwerp <laughs> is in ieder geval interessant genoeg. Dat blijkt, dat blijkt ook uit de reacties die ik op dit uh, verhaal heb gehad. Nou, nou, als het allemaal van die boeiende verhalen zijn... zoals uh, met jouw familie en het horloge... dan uh, moet het een boek om van te smullen worden, volgens mij. Ik hoop het. Dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Half 1 geweest. Hier is Juri Stubenitski.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 De politie zoekt getuigen om meer te weten te komen... over de toedracht van de mishandeling. En salademaker Joma stopt met het gebruik van eieren uit legbatterijen... in zijn producten en het verwerken van plofkippen. Joma belooft dat het volgend jaar volledig plofkipvrij is. Eerder werden onder meer Unilever en Struik door wakker dier overgehaald... om diervriendelijk gefokte kippen te gebruiken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Waar de spelers van het Nederlands elftal faalden, hebben hun collega's van het robotvoetbalteam wel succes. De landgenoten wonnen het WK. En het autonieuws wordt vandaag verzorgd door Carlo Bransen. Het wielennieuws, dat uh, hebben we natuurlijk Gio Lippens voor. Gio, Stef Clement, Albert Timmer, Johnny Hogeland en Sven van Luik. Dat waren de namen. Ja, mooie kopgroep zou je zeggen. Kijk, Sven van Luik is natuurlijk wel een van de onbekenden daar in die kopgroep. Hij rijdt voor een continentale ploeg. Een ploeg die net uh, nou ja, onder het topniveau uh, zit. Je hebt natuurlijk uh, de World Tour ploeg, Rabobank uh, van Consulij. Dan heb je de, uh, ja, de pro-continentale ploegen zoals we die andere jaren altijd hadden. Dat is uh, Argos Shimano. En dan uh, komen daar die andere ploegen onder. Daar rijdt Sven van Luik voor. Hij rijdt namelijk voor Joop Piels. En dat is zo'n ploeg die al jarenlang in het Nederlandse wielrennen meerijdt. En toch altijd keurige renners aflevert. En hij zit gewoon in die kopgroep... Met met die grote mannen. Want Stef Clement, natuurlijk een grote man... zo kun je hem toch wel noemen... heeft al aardig wat gewonnen in zijn carrière... ooit een hele mooie etappe gewonnen in de dauphiné Libéré, En uh, hij had zijn zinnen erop gezet... om afgelopen woensdag in Emmen... Nederlands kampioen tijdrijden te worden. Maar helaas, dat uh, lukte hem niet. En daarmee verspeelde hij mogelijk ook wel zijn plekje... in de Olympische equipe van Leo van Vliet. Hoewel die tot op dit moment nog maar twee renners... heeft aangewezen voor uh, dat uh, Olympische titelstrijd in Londen. Uh, Clement dus... Uh, ja, behoorlijk gemotiveerd om hier goed te presteren. Albert Timmer zit erbij, een man die altijd in de ontsnappingen zit. Heeft nog nooit uh, een wedstrijd op dat niveau dan kunnen winnen na zo'n ontsnapping. Maar hij zit er toch bij. Dan Johnny Hogeland. Daar hoef je niks meer over te vertellen. Ik hoef alleen maar te zeggen: Prikkeldraad, Tour de France vorig jaar. En natuurlijk alle mooie dingen die hij heeft laten zien, al in zijn carrière. En dus die Sven van Luik. De voorsprong die ze inmiddels hebben met nog 15 ronden te rijden, is 2 minuten en 15 seconden op een peloton. Dat steeds meer uitdunt. Want je kunt toch wel zeggen dat het startveld hier net iets meer dan 100 renners vanochtend. Dat dat inmiddels behoorlijk gedecimeerd is. Want we hebben op dit moment net iets meer dan 50 renners nog in koers. Bijna de helft van de renners dus uitgestapt. Allemaal met hun eigen. Geldige reden. Sommige mannen na een valpartij, dat hebben we gezien met de Kasten Kroon met name. Sommige mannen gewoon omdat ze het te gevaarlijk vonden. En een van die mannen, dat was Lieve Westra. Hij is afgestapt. Steven Dalebout staat bij hem en praat met hem. Maar wat is er aan de hand? Uh, nou ja, er is ook uh, helemaal niks aan de hand. Alleen, uh, ja, het is gewoon. Uh, uh, om echt hier een goede uitslag te rijden, dan uh, zul je toch echt wel wat risico's moeten nemen. En uh, ja, dat is mij nu niet, uh, niet, niet waard voor de toer en de Spelen. En uh, uh, ja, ik durf best uh, hard door een bocht te gaan. Uh, woensdag heb ik alle risico's genomen en, en dan word ik kampioen. En, uh, bij het NK tijdrijden? Bij het NK tijdrijden. En uh, ja, hier, heb ik het, uh, hier, hier doe ik het gewoon niet. En... Is te gevaarlijk? Ja, weet ik niet. Nou, ja, dat is een moeilijk om te zeggen. Ik heb, gisteren heb ik er drie rondjes hier gereden. En toen zei ik uh, tegen uh, Lindeman, uh, waar ik mee reed, uh, ik zei, dit is best een mooi rondje. Als het gewoon droog is, dan is het best uh, mooi. mooie uh, peloton is niet zo groot, dus dan is het wel te doen. Is er zit wat klim in, uh, lastig genoeg. Maar ja, als je dan weer vo voorspellingen zag, dan... Uh, dan wist je dat, er ook, dat het ook ging regenen. En ja, hier, hier regenen, dan is het gewoon niet meer te doen. Dan is het eigenlijk uh, niet. Nee, dan kan het gewoon niet. En dan wil je hier niet die belangrijke uh, komende maand met de Tour de France en de Olympische Spelen verpesten door uh, op je kokosnoot te gaan? Nee, inderdaad. En ik zeg, ik, ben, uh, ik kan best wel uh, door een bocht de zomer. Als het dan echt begint te regenen, kan ik het ook nog wel. Maar dan, ja, dan moet ik risico's gaan nemen. En dat is mij nu die, niet waard op dit moment. Lieve Westra vanaf Monkerkraden zou te horen. Al een echte Tour de France verbinding. I'm tourists, yeah, that's what I hate He said we're we going wrong We've all become the same We dress the same way Nou, dat gaat toch wel lukken. Have a nice day. Gewoon radio 1 aan laten, zou ik zeggen. De stereophonics. Ja, en, en oranje spullen kunnen ook weer naar buiten. Want uh, wat het Nederlands elftal nooit is gelukt, lukt het robotvoetbalteam wel. Wereldkampioen worden namelijk. Team van de Technische Universiteit Eindhoven won gisteravond in Mexico City de finale van Iran met 4 tegen 1. De robots uh, zijn gemaakt door studenten en medewerkers van de universiteit. En Ivo Jongsma is wetenschapsvoorlichter bij de TU Eindhoven. Meneer Jongsma, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Was het een moeilijke, wed moeilijke wedstrijd? Uh, nou, het was niet evident om van Iran te winnen. Uh, altijd lastig, Iran. Je... Wat zeg je? Dat is altijd lastig, Iran. Nou, uh, we zijn ze dit jaar al een keer eerder tegengekomen op ons uh, eigen toernooi in Eindhoven. Toen ook in de finale en toen was het NIPT. 3-2. Dus uh, nou, je weet, het is geen makkelijke tegenstander. de uh, eerste helft was ik best spannend nog. Uh, toen was het op een gegeven moment 1-1. Speler van ons moest het veld uit met pannen. Ach. Ja, ja, ja. En, uh, Ernstige kwam... blessure? Uh, ja, nou, viel mee. het was een draadje los. Dus het, uh, <laughs> het, ja, het klinkt heel grappig, maar uh, je kon er gewoon de tweede helft gewoon weer opkomen. <laughs> en de tweede helft die liep, liep gelukkig een, een heel stuk voorspoediger. Dat ja. ging, uh, toen het liep hij uit naar 4-1. Ja. En daarmee was het buiten eindelijk binnen. Ja, ik zag er ook wat beelden van. je had enthousiaste mensen langs de kant. Maar even Iran, is, is dat een goed robotvoetballand? Robot ja, ja, zoals gezegd, ik heb, we zijn ze dit jaar al een keer eerder tegengekomen op ons eigen toernooi. Um, en ze hebben dit jaar ook zelf een toernooi georganiseerd in Teheran. Dus, ja, ze zijn er heel actief in, in de hmm. robotvoetbal. En ze zijn er ook echt heel goed in. Moeten we ons daar zorgen over maken dat ze zo goed zijn in robottechniek daar in het land? Of, uh... Nou, ik maak me daar geen zorgen om. Nee? Ze zijn wel sportief. Ja, nou ja, goed. Ik hoop <lacht> dat we ze volgend jaar weer tegenkomen. <lacht> het is nog geen tijd voor een extra inspectie. <lacht> Zij, nog even, want ja, we zitten een beetje om te lachen, maar voor jullie is het wel uh, serious business, in de zin van, uh, er wordt natuurlijk echt gesleuteld aan die robots en alles. Maar hoe, hoe gaat zo'n wedstrijd dan precies? Hoe, wanneer ben je in bal bezit en hoe, moet, wordt er ook overgespeeld en dat soort dingen? Ja, ja nou, het, je moet zien, het is, het is volledig analoog aan het menselijk voetbal. Uh, het is uh, alleen vijf tegen vijf. Het is twee keer een kwartier. De robots voetballen volledig autonoom, dus er zit helemaal geen sturing op. Je stuurt ze het veld op en ze beginnen te spelen. En, dat... en daarna heb je er helemaal niks meer van invloed op. Maar hoe zit het dan? Programmeer je dan in ofzo? Hoe je, ja. hoe je over moet spelen? Ja. Of... ja, klopt. En het is ook zo dat de, die robots die zijn heel flexibel. De plek op het veld bepaalt wat voor rol ze aannemen. Dus of ze verdedigen of ze aanvallen. Daarin zijn ze helemaal inwisselbaar. Maar, uh... je, maar je, pro je programmeert in feite je aanvalstactiek programmeer je in en die voeren zij gewoon uit? Dat klopt, ja. Bets van Marwijk, luister je mee? Nee, ja, maar dit is toch fantastisch? Daar kan je dus een schaar in um, um, programmeren. Je kan een, een beweging buitenom, je kan binnen door. Euh, ja, uh, euh, zo laat je je ook inspireren. Ja, ja dat zit er ook allemaal in. Dus, zeg maar, de strategieën die je ziet in het menselijk voetbal. die zitten ook in die robots. En, dat, uh, en nou, ja, wat je nou bijvoorbeeld op dit moment heel erg ziet. is dat er veel meer nadruk ligt op het overspelen. En kijk, met zo'n robot de bal pakken naar de overkant rennen. Nou, dat is een relatief makkelijk. Maar je wil dat die robots gaan overspelen. Zodat ze, nou, dat ze beter met elkaar samenspelen. En dat zat er dit toernooi heel erg in. Dat je dan ook inderdaad van die 1-2'tjes ziet ontstaan met die robots. En ja, daardoor wordt het ook echt kijksport. Ja, je... het, het is leuk om naar te kijken. Maar je moet dus eigenlijk spioneren bij de tegenstander. om hun aanvalstactiek te, te counteren met jouw verdedigingslinie. Nou, wat heel leuk is aan, aan dit, kijk, dit gebeuren, het, het lijkt allemaal spielerij, maar de doelstelling erachter is om, om robottechnologie sneller vooruit te helpen. Zodat je uiteindelijk, eh, noem wat, robots hebt die jou kunnen helpen in huis, in de zorg enzovoorts. Want daar, net zo'n beetje als de Formule 1, daar druppelt dit ook naar door, al die techniek. Mm. Um, wat doen ze nou? Al die deelnemers aan dit toernooi, aan het einde van het toernooi gaan ze bij elkaar zitten en laten ze aan elkaar zien, dit was onze techniek, zo hebben we het geprogrammeerd, zo hebben we het gemaakt. Uh, dus je geeft al je geheimen gewoon bloot. Ja. Maar uh, dat is dus om, uh, om elkaar ja. vooruit te helpen. Zo, samen grotere stappen te zetten. Dus wat nu eigenlijk als een spelletje begint... dat moet uiteindelijk leiden tot uh, zaken... die wij ook gewoon in ons dagelijks leven zullen, uh, zullen gaan gebruiken, uh, ongetwijfeld. Nou, nog een keer gefeliciteerd. Doe de robots de groeten van ons. <lacht> uh, ik, want ik, ik neem aan dat die niet last hebben van ego-problemen en zo, hè? Nee, dat hebben ze helemaal niet. En uh, als je het wil zien, volgend jaar 2013 is de WK in Nederland... Dus dan kun je gewoon komen kijken. Goed zo, Ivo Jongsma, wetenschapsvoorlichter bij de Universiteit van Eindhoven. Heerlijk, geen spanning in de selectie. Zeg, iedere dag besteden we tijdens de sportszomer... aandacht aan de sportpassie van een bekende Nederlander. Vandaag is de beurt aan Wubbel Okkos, de eerste Nederlandse astronaut... en tegenwoordig hoogleraar Duurzaamheid. In zijn vrije tijd gaat hij het liefst het water op om te roeien. er Ingrid Koning ging met hem mee... naar zo'n roeiclub Willem III in Amsterdam. Alle boten die liggen hier in de, in de loods... En de skifjes aan deze kant, dit zijn allemaal eigen skifjes. Dat is in dat opzicht best wel bijzonder bij Willem III. Je hebt dus heel veel plaats voor, uh, voor eigen skifjes, waarbij dus uh, de leden zelf eigenaar zijn. En ik heb ook sinds uh, 1996, uh, geloof ik, eigen skif. Ik heb wel een heel bijzonder skifje. Dat is een Carl Douglas. Dat is eigenlijk kun je rustig zeggen de mooiste die er zijn. Het is een Engelse, uh, in Engeland gemaakt met de hand door iemand die vroeger wereldkampioen is geweest, Carl Douglas. En wat trekt u zo aan in het roeien? Ja, dat is gewoon ontstaan. Dat is, ik denk dat dat heel te veel te maken heeft met de manier waarop je lijf in elkaar zit. Dat, uh, ook een beetje talent. Je moet natuurlijk een beetje talent hebben om te roeien. En ja, voor de rest groeit het dan. En ik ben zelf een, uh, een echt een loner. Ik bedoel, als je mij in een acht uh, zet met roeien, dan uh, zijn er zeven mensen ongelukkig, denk ik altijd. Maar in een skif gaat het dus heel goed. En wat ik lekker vind aan een skif, het is een heel technisch nummer. Dus je moet heel erg de techniek, de beweging van je lichaam... de, de, de spieren die je aantrekt, de, de, de volgorde daarvan, de balans... Het is heel erg uh, fysiek. En, en het leuke is dat je dus echt gewoon helemaal één wordt met, met je skif als je aan het roeien bent. Het is gewoon uh, een heel lekker gevoel. Hey, ik, ik draag nu de SCIF, uh, stift naar buiten... Op zich niet moeilijk. Het, is weliswaar een, het lijkt te groot, zo'n zo meter af, of acht lang. Maar eh, al met al weegt die eh, skiff nog 14 kilo. Dus eh, zoveel is het niet. En heeft uw boot ook een naam? mijn nee, boot die heeft zeker een naam. Die heet nou de Challenger. Kan niet anders, hè? Is dat niet een naam die ook heel beladen is, gezien uw uh, carrière... en het ongeluk wat ermee is gebeurd? Ja, nou ja, beladen en belangrijk... Ik bedoel, het is, uh, ja, ik, ik voel me daarmee geassocieerd. En, en uh, dan roei je me trots met zo'n naam. Voelde het niet als u de dans bent ontsprongen? want u zat toen niet aan boord? Nee, ja, dat voel ik wel. Dat, uh, dat is ook mooi beschreven in het boek wat mijn dochter heeft gemaakt: hè, De zeven levens van Rubbe Okkels. Uh, ja, dit is een van de keren geweest dat je er net zo goed niet had kunnen zijn. Maar dat maakt het ook heel erg rijk. Even een beetje tempo zetten. Amstel die is vrijwel helemaal vlak. Het is gewoon echt heerlijk. Het is een beetje stilte voor de storm. Maar ja, het is gewoon heerlijk om uh, die balans te voelen als je je halen doorzet. En als je ze echt doorzet, dan heb je dus dat je hele lichaam als een soort boog. Je benen trappen je achteruit. Je rug vastgelokt. buikspieren aan. En dan de laatste armen bijtrekken. Dat is gewoon heerlijk. Maar niemand pushen. Hoe push je jezelf om toch elke keer harder en sneller te gaan? Ja, dat zit in het beestje. En ik heb ook heel vaak ook wel een snelheidsmeter op mijn skif. Dus uh, ik weet hoe lang ik erover doe van hier naar Oudekerk en naar Amstel bijvoorbeeld of naar Nes. Ja, dat zet je dan weer als target. En uh, daar wil je toch elke keer wel een beetje aan voldoen. Ja, voor de rest... Uh, het hoeft niet altijd steeds harder hoor. Ik bedoel... Uh, ik heb nou laatst voor het eerst weer... sinds zeven jaar de 100 kilometer gedaan. Het was erg zwaar. En als ik daar dan wat langer over doe... dan denk ik van nou... toch gewoon geweldig dat je het uh, uitgroeit. En ja, dat ja. zijn In de Radio 1 Sportzomer iedere zondag aandacht voor autonieuws. Natuurlijk met Carlo Brantse... hoofdredacteur van Carlos Magazine... en co-presentator van de Tros Auto Show. Uh, Carlo, waar is die andere knakker eigenlijk? Die hey, ik, is bezig nou, ja, daar moeten we het heel even over hebben, Jurgen. Want het is natuurlijk wel weer beroerd. Die is op dit moment een rally aan het rijden. Met luchtgekoelde Porsches, moet even goed zeggen. Luchtgekoelde. is van die oude dingen, weet je Bas van Werven hebben het over. Ja, Bas van Werven zelf, ja. Ik moet zeggen, ik ben er ook een paar dagen bij geweest. Hij rijdt wel goed. Ja, wel trots op Basie. Ja, maar jij hebt meer want jij zit hier gewoon. Dat natuurlijk. Bas heeft kans op een podiumplek, dat is het. Nee, dat is even pijnlijk. Dat is een misverstand. Dat is een misverstand, maar ik moet zeggen... hij stuurt niet onaardig in dat oude bakje van hem. Ik hoop dat hij volgende week met een beker binnen zou komen. Goed, dat Echt? is weer een droom aan het ja, ja, Als hij die, die bij zich heeft, dan heeft hij hem zelf gekocht. <laughs> kan dus, het ja. nieuws. Ja, nou, ik heb een hele hoop jongens, uh, maar ik ga er vliegend vlug doorheen. De gekte in de autowereld, de aanloop naar het einde van het jaar waarin auto merken nog even moeten scoren, bleek een tijdje terug al bij Groupon, waar een Peugeotje 1.07 werd aangeboden in de lease voor een paar honderd pieken. Uh, nu uh, uh, is er ook een dealer in. Uh, wherever. Oh ja, ergens in, de, in Al van Rijn. En die biedt nu drie Toyotes aan. Op Groupon. Uh, en je weet, Groupon werkt met. nou, dan minder dan de helft en daar nog een beetje van. Een jaar is full hybrid voor 350 euro per maand. Een jaar is benzine 279 euro per maand. Nou, het gaat er een tijdje door. All in. Dus met alles erop en eraan. Nou. Dat is op zich nog niet zo erg, maar tel dat op bij alle 50-50-deals. De 180 jaar garanties, de gratis automatische transmissies... de uitgestelde betalingen en dat soort dingen. Eén ding, jongens, als je op zoek bent naar een nieuwe auto, bed, ja, ja, ik, kies, ik moet alleen voor jou hebben. Ja, nee, nou, eh, ik bedoel, nu is wel de tijd om zaken te doen. Het is echt gekte op de markt. Uh, dan heel leuk nieuws van Mini, die komen met een van. Kun je je nog herinneren, jaren 50, jaren 60... een beetje de tijd van de vrekers en dat soort dingen. Ja. Die kleine minietjes die bestelden met die, met, die, met, die, met die deurtjes achter. En dat waren panelvans. Dat was dan de kruidenier of de weet ik het wat die daar rondreed. Nou, Mini heeft nu ook weer zo'n bestelwagentje gedaan... met die kleine deurtjes achter. En, een, een beetje, ik, heb, ik heb een foto die jullie kunnen zien oh ja. uh, misschien op de webcam. Langgerechte Mini. Uh, zo, ja, een echte Mini, maar dan met die... Met die gekke, gek, gekke deurtjes. Vanaf 20.000 euro. Slim marketing trucje van ja. die firma. En dan hebben we nog een rijimpressie, Carlo. Ja. Ja, zullen we daar eens even naar gaan luisteren? Want ja. jij bent van de week natuurlijk op pad geweest. Ja, ik ben op pad geweest, maar ik heb gereden met de Porsche Panamera GTS. Oh, even. Even beginnen met lekker te zeuren. Luisteraar. Ik rij op dit moment. ...in een auto die volgens velen mooi is, duur is, snel is, stoer is, cool is. En is die ook allemaal. Maar hij heeft gelukkig ook een paar nadelen. Op te beginnen, dames en heren, het uitzicht rondom. Via een, een, een opmerkelijk klein binnenspiegeltje zie je door een heel schuin achteruitje... ...nog net zo'n beetje het verkeer achter je. De spiegeltjes aan de weerszijde van de auto... Ja, ik snap het. Het is allemaal in de vorm van. En het moet allemaal passen, stylistisch. Maar daardoor zijn ze ook niet groot. En heb je daar ook, nou ja, laat maar zeggen, slecht uitzicht. Maar ja, ik moet u wel zeggen. Dan ben ik een beetje door de minpunten heen. Want ik rij op dit moment in de Porsche Panamera GTS. In woestrood, met donkere wielen. Dus u kunt zich voorstellen dat ik af en toe wat vreemd wordt aangekeken. Nee, de Porsche Panamera GTS dat is, een, dat is een later toegevoegd type aan de Panamera-range. Hij past daarmee tussen de uh, Panamera 4S, die 30 pk minder heeft... en de ultieme Panamera Turbo, die weer veel meer pk's heeft. In het geval van de GTS, waar ik nu dus in rij, praten we dan over 430 pk... Daarmee haalt het wagentje 288 km per uur en accelereert hij in 4,5 seconde naar 100. En dat voor een vierpersoons Porsche. Want dat is de Panamera: een vierpersoons Porsche waar je met een beetje fantasie achterin nog redelijk geriefelijk zit. Nou ja, andere bijzonderheden, dames en heren: een automatische 7 traps transmissie. De auto weegt bijna 2000 kilo. Het is dus geen lichtgewicht. Hij heeft vierwielaandrijving en hij heeft dus die cilinder. En ja, met dat vermogen en dat onderstel, dat straffe onderstel... daar moet je toch in de bochten echt uitkijken... dat je niet bij de bijrijder op schoot komt te zitten. Want de krachten ja, die zijn enorm. Het is een soort van raket... En daar merk je nog niet eens zoveel van. Want dankzij die vierwielaandrijving... en die ja, zeg maar, luchtvering die die heeft... een heel mooi systeem... Ja, hij heeft altijd grip. Je hebt geen moment eigenlijk... dat je in de buurt van de grenzen komt. Interieur, nou ja, zoals altijd bij Porsche... redelijk stijlvol, behoorlijk druk. Veel knopjes, heel veel knopjes. Eentje, dat is een, uh, dat is een knopje... daar kun je het uitlaatgeluid mee instellen. Uh, en ja... Ik moet u zeggen, één ding hebben ze bij Porsche helemaal onder controle nu en dat is het geluid. Ja, als je dan over die boulevard komt of in die tunnel rijdt, man, man, man, dan lijkt het wel of je in een Formule 1-auto zit. Dan krijg je een soort van mitrailleurgeluid. In ieder geval een volwaardige vierzits sportstourer, apen, apen snel en eigenlijk ook wel, luisteraar, de fijnste Panamera met benzinemotor en misschien trouwens ook wel de beste sporttour ter wereld. Geluid wat erbij hoort. Ja. <laughs> In Californië is trouwens gisteren de eerste Tesla Model S afgeleverd. Dat is een volledig elektrische auto die plaats biedt aan vijf en met een beetje goede wil zelfs aan zeven personen. Autojournalist Mario Vos is een van de weinigen die gisteren met die uh, auto heeft kunnen rijden en die zit daar nog steeds. Mario? Ja, ik ben er. Je hebt ermee gereden, hoe beviel het? Ja, het is, het is spectaculair en ik ben een klein stukje mee te luisteren naar die rijindruk van die Panamera GTS Afgezien van het geluid zijn er wel overeenkomsten. O oh ja. Want <grijg> het, ja, het, het gaat echt. Als de brandweer gaat dat ding eh, er vandoor. Omdat die, eh, eh, ja, het vermogen is meteen. volgens je het gauw is het aanwezig. En hij accelereert eh, in, ook in vijf van 0 naar 100. Ja, goed. Dat is de acceleratie. Maar bij elektrische auto's is het altijd het probleem van de actieradius. Hè? Hebben ze daar bij dit model nog iets op bedacht? Ja, ze hebben, Tesla maakt al jarenlang de, de, de eigen accu's. En die hebben de energiedichtheid weer weten te verdubbelen... ten opzichte van het allereerste model. En uh, ze hebben een keuze uit drie verschillende soorten acties 40, 60 of 85 kilowatt. En uh, met de eerste kun je 200, ruim 250 kilometer afleggen. De tweede 370 en de derde 480 kilometer. Dus. En, en, en is dat ook binnenkort leverbaar in Nederland... of blijft dat gewoon nog even in de testfase? Uh, ze, ze, ze, ze hebben nu de eerste auto afgeleverd in Amerika. En uh, begin volgend jaar kom, het komt het naar Europa. Dus... Uh, dan is in Nederland aan de beurt. Maar ze hebben, hebben nu al leveringsproblemen een klein beetje. Want het zijn 10.000 orders en ze bouwen dit jaar 5.000 auto's en volgend jaar 20.000. 20 Carlo wel ook wat weten. Ja Mario, maar wat gaat die kosten die wagen? Dat is een uh, Nederlandse, Nederlandse, vraag. Of... Nederlandse vraag. Ik weet ja. het. <laughs> hij kost, hier kost hij uh, vanaf 57.500 dollar. Maar als je dat terugrekent en dan vervolgens nog een beetje hogere btw en wat invoerrechten erbij telt... Dan, dan komt hij rond de 65, schat ik zo. Dat, de prijs is nog niet officieel bekend. Waar hebben we het over, man? En, komt... en, en het is een zevenzitter, zitter een soort busje eigenlijk? Of, of is die mooier? Ja. Nee, nee, nee hij is veel mooier. Hij lijkt een beetje op een Jaguar XF. Hij is ook een beetje hetzelfde formaat. Alleen zit, uh, de motor zit heel diep weggebouwd. En de accu zit helemaal aan de onderkant. Dus alle elektrische componenten nemen geen uh, ruimte weg voor de, voor de kofferruimte. Die zit ook aan de voorkant. Ja. Dat is echt een joekel van de kofferruimte. En achterin kunnen er dan nog twee kindertjes uh, tegen de rijrichting in. Dus we kunt het met zeven mensen. In. Zeven mensen. Nou, het klinkt wel als een leuk modelletje misschien. He? Je weet het niet. Mario, ja. dankjewel. Graag gedaan. We wachten op de rijimpressie met die Teslas die er is in ja. Nederland. Komt eraan. Dankjewel, Carlo. Jeroen Stomphorst is binnengekomen. Jeroen, uh, nou ja, we, of gisteren hebben we het niet meer. Uh, nee, uh, maar toch wil ik je weten vragen. er is. Jeroen tegen, hè, geloof ik. Ja, ja. ja. Wat vanavond Wat een weer saaien. Ik zeg ik niet wie heeft het voorspeld. Maar goed. Ik denk dat het pas het nooit begint, pas Jurgen. bij de halve ja. finale. Ik denk het ook. Hey, Veel plezier vanmiddag. Want er zijn verder nog hoogtepunten. Ah, oh, joh, beach voor de bal. Gaan we de Olympische Spelen bereiken. Het NK op. wielrennen. En natuurlijk het nk wiel. Ja, maar ik, ik pak juist de dingen uit die je nog niet wist. De oranje Zoom, in de Radio 1 Sportzomer. Wil je mijn slingers niet kopen? Trek ze er wel vanaf, neem me mee. Ik neem je mee. Luister elke dag ochtends rond tien voor half elf. Ik heb eerst twee jaar op bed gelegen. Nu leg ik inmiddels er al 12 jaar op bed. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey.